Abu Talib is vaker bedreigd. Dat had onder meer te maken met voetbal. Of het dit keer te maken heeft met de bekerwedstrijd Ajax-Feyenoord van vanavond is niet duidelijk. Abu Talib heeft Feyenoord-fans opgeroepen om niet naar Amsterdam te gaan. Bij sigarettenfabrikant Philip Morris is een, nieuwe, is een principeakkoord gesloten over een nieuwe CAO. Daarmee is een nieuwe staking van de baan, zegt vakbond FNV-bondgenoten. Afgelopen week werd er bij Philip Morris in Bergen op Zoom actie gevoerd. De lonen gaan nu met 3% omhoog... en er komt een eenmalige uitkering van 1500 euro bruto. Twee leden van Pussy Riot komen voor het eind van de maand naar Nederland. De twee Russische zangeressen kregen twee jaar strafkamp... voor het zingen van een anti-Putin lied in een kerk. In Amsterdam willen ze praten met gevangenen en maatschappelijke organisaties. En daarna gaan ze naar Parijs en New York. De kans dat er in Nederland een referendum komt over de EU is heel klein. De regering en een groot deel van de Tweede Kamer voelen er niets voor, bleek tijdens een Kamerdebat. Burgerforum EU, een burgerinitiatief, wil graag een referendum en haalde 60.000 handtekeningen op. Het forum wil voorkomen dat de macht van Brussel groter wordt. De politie is op zoek naar een man die op kerstavond in Katlijk in Friesland werd betrapt bij een inbraak. Opsporing verzocht, liet een compositietekening van hem zien. Bronnen bij Omroep Friesland zeggen dat in het huis waar die inbrak een officier van justitie woont. De politie wil dat bevestigen, nog ontkennen. En het weer nog, vannacht kans op mist en plaatselijk glad, temperatuur rond het Friespunt. Overdag af en toe zon, later in het westen regen en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nooit meer slapen, de VPRO. Straks hoort u Antoine de Kom, de dichter. Hij is genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Ingmar Heidsen stelde een bundel samen met zijn favoriete gedichten... De Beste van Heidsen. En het Nederlands Blazersensemble verdiept zich in uh, de Afrikaanse muziek. Hoe dat gaat klinken hoort u zometeen ook. Maar we bellen elke dag met een schrijver of dichter... die speciaal voor ons een verhaal schrijft... gebaseerd op de actualiteit of iets anders dat vandaag speelt. En deze hele week is dat Daniel D. De stadsdichter van Rotterdam. nacht, Daniel. nacht. Wat, uh, wat doen we? Eerst bespreken waar het over gaat... Of, of meteen losbarsten met het verhaal? Wat wil je? Nou, ik... Ik heb uh, vandaag een klein berichtje uit de krant genomen. Um, misschien wel even handig om het daarover te hebben. Uh, in die zin, uh, het ging over, ik weet niet of je het gelezen hebt hoor, um, over een echtpaar in Zeeland dat al een paar weken in een garagebox woont. Een bejaard echtpaar, omdat ze uh, ja, de huur niet betaald hadden en dus uh, hun huis uitgezet waren. Oh, heb ik, heb ik gemist? Dus ja, maar in, nou ja, in dus, een garagebox. Ja. ja, dus dat is dan wel pijnlijk. Nou ja, ja. ja het, kan, het kan ook zonder garagebox. Het is, is nog pijnlijker. Het leven is, is natuurlijk gruwelijk hard. En de, ja, economie, ja, en de ja. economie voorop. Ja, nou zeker. Uh, toch is het een, een raar verhaal, denk ik. Want je wordt niet zomaar je huurhuis uitgezet. Dat is heel vervelend voor ze. Maar, uh, nou ja, goed, er moet er wel iets aan vooraf gegaan zijn. Maar dat was maar een klein berichtje. Er was iets met uh, uh, sloten die vervangen moesten worden door de uh, woningbouwvereniging. Uh, en die dat niet wilden doen. En uh, daardoor hadden zij geen huur meer betaald. Oké, okay, dus ze hadden een conflict met meedoen. de woningbouwvereniging over het vervangen van de sloten en alles uit protest hun huur niet betaald. En toen dacht de woningbouwvereniging, nou, dan, dan, uh, dan ga je maar uh, ervan door. Ja, precies. Dat, dat is eigenlijk ook alles wat ik van het bericht. Uh, wat er in het bericht stond. Dus. Nou, ja. dan ben ik benieuwd wat je daar nog uh, van, van gebrouwen hebt. Ja, nou ja, goed. En uh, wat ik er dan nog even bij wil zeggen. Uh, omdat we gisteravond uh, ineens begonnen te moraliseren. En ik ben ook eigenlijk wel een moralist niet van binnen. Ik eigenlijk niet, uh, maar hij kwam ineens in me naar boven. Ja, soms heb je dat. <laughs> ja, ja, ik wil er echt vanaf. Dus van, van je nu in moraal? Ik heb een stuk mijn moraal uh, uh, helemaal weggelaten. Oké, okay, nou, dat is ook wel eens nuttig. Goed, zal ik het voorlezen? Ja, graag. Garagebox. De buurt gaat hard achteruit. Steeds meer vreemden. Ik heb enorme moeite met mijn lichamelijke aanwezigheid in de wereld. Ik ben eigenlijk een geestelijke die het liefst in afzondering leeft. Ik heb moeite met echt contact, met intimiteit, met relaties. Moeite met de afhankelijkheid die liefde vereist. Het dagelijkse betalingsverkeer met de slijterijcassieren is me alle gruwel, zei het noodzakelijk. Enkele weken geleden is het bejaarde echtpaar buitendijk naast me komen wonen. Heen was ik nog de enige in dit rijtje garageboxen. Ik vermaakte me prima. Meer dan een brood, wat plakjes ham en een fles Johnny Walker heb ik niet nodig. Destijds liep ik in mijn auto, maar omdat ik een glaasje te veel op had, werd mijn rijbewijs afgenomen. Een logische stap was dus deze box, want die stond toen, nog, toen toch leeg. Bijkomend voordeel is dat ik mijn zoon Jaden weer geregeld zie. Hij komt dan met van die grietjes om mijn garagebox eventjes te lenen. Ga ik gewoon naar de kroeg, want ik gun hem zijn verzetje. Hij is nog jong. En er blijven altijd wat flesjes briezen achter. Meer zoet spul, maar een gegeven paard. Met de komst van de buitendijkjes wemelt het hier ineens van de journalisten. Het bejaarde stel is zo zielig, omdat ze hun woning uitgezet zijn. Ze betaalden godverdomme gewoon de huur niet. Iets met sloten die vervangen moesten worden, weet ik het. En nu gaan ze me ook nog eens lastigvallen met vragen als... Kunnen wij wat kaarsen van je lenen, want het is zo koud... Daar kunnen ze naar fluiten, daar kan ik echt niet aan beginnen. Ik weet toch niet met welke kaarsen Jaden in de weer is geweest? Ja, geweldig. Dit is uh, de, de hedendaagse moraal uh, zonder, zonder, te, zonder te oordelen, hè, eigenlijk. Ja, ja precies. <laughs> ja. Ja, ja, grappig. But, um, um, ja, ja, voor, voor, wil je nog iets over zeggen eigenlijk? Vertel eens. Uh, nou, ja, wat wil ik er iets over zeggen? Wil je iets weten over... Uh, de want ik heb eigenlijk stiekem, ik ben, iemand, ik ben een schrijver die houdt van uh, wat ze dan met een duur woord intertext, intertextualiteit noemen. Uh, ik heb stiekem uh, Conny Palmer geciteerd. Die was gisteren bij de Wereldwijd door. Ik weet niet of je dat gezien. Ja, in, in een mooi, mooi verhaal over de vraag waar, waarom schrijvers drinken. Dat ja, was, ik, vond, ik vond het een prachtig interview. Daarna werd meteen gespeculeerd of, of er misschien iemand aan tafel ook gedronken had. Dat vond ik een beetje flauw, want ik vond het gewoon een mooi gesprek. Maakt mij wel uit op basis waarvan precies. een mooi gesprek tot stand komt. Vond het vond ook een mooi gesprek en uh, na nou ja, die eerste paar zinnen, uh, dit zijn eigenlijk gewoon uh, antwoorden van haar geweest uit dat interview. Ah, dus... Ik vond het gewoon heel mooi. Dus ik dacht, nou ja. En, uh, ja, zo komen dingen af en toe bij mij samen, zeg maar, tot één geheel. Wat, wat noem nog eens een citaat van Conny Palme dan, wat, wat, wat jij nu gebruikt had? Uh, even snel loop loopje in elkaar, hoor, moet ik even weer terug... Uh... Het begint met: Ik heb een enorme moeite met mijn lichamelijke aanwezigheid in de wereld. Zij zei: Weet je wel, schrijvers hebben een, een enorme moeite met lichamelijke aanwezigheid. Dus elke keer wanneer ze zei: Schrijvers hebben dit of dat, dat is, uh, heb ik veranderd en ik. Oh, kijk, en zo, maar zo een geestelijke. Zo ontmoet dus de, de intelligentia uiteindelijk de, de vaste bewoner van, van de garagebox. Ja, precies. Ja. Zo, zo krijg je. Maar ja, ook ja. intelligentia kunnen belanden in de garagebox natuurlijk. Bij uitstek. Zou, ja. zou in deze tijd van uh, kortingen op cultuursubsidies zullen we, dat nog wel, zullen we dat nog wel meemaken, vrees ik. Ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet. Nee, nee ah, ja. grappig. Ik vond, ik vond het ook een mooi gesprek, omdat ze ook uh, zei van... ja die, die uh, Johnny Walker loopt niet weg in tegenstelling tot wat zijn naam doet uh, ja, vermoeden. Ja. He, een man ja, dat... kan bij je weg, een man kan, kan je verlaten, een man kan overlijden. Maar Johnny Walker, die blijft je trouw. Die zal er altijd zijn. Dat vond, ja. vond ik prachtig. Ja, dat gehoord. is ook wat makkelijker dan natuurlijk, hè? Huh? Wat, het is een vlucht ook. Nou ja, zo'n verslaving is, is een vlucht. Dat is het fijne ervan. Je hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen. Ja, dat, dat is precies. Dus, dus uh, dat was dan een van de redenen waarom schrijvers drinken. Omdat, omdat je toch al zo'n eenzaam bestaan hebt en dan heb je eigenlijk een vriend die er altijd uh, is. Daniel D., dank je wel. Vanuit de, Rotterdam, de Stadsdichter. En uh, morgen weer een verhaal. Ik ben benieuwd uh, wat je morgen uitpikt en hoe je je morgen laat uh, inspireren. Dank je wel. Het bestverkochte debuutalbum van een IJslandse act in eigen land... staat niet op naam van wat je misschien zou denken Björk... maar van de 21-jarige singer-songwriter Asgeier. Hoe dat kan, dat wordt wellicht wat duidelijker als je ernaar luistert. Het nummer In The Silence. Asgeier was dat uit IJsland. Hij was afgelopen week einde te zien in Groningen... op het Eurosonic Noorderslag Festival. Het nummer heette In The Silence. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Het Nederlands Blazersensemble moet Afrikaans gaan leren swingen. Komende week staan ze op het podium met artiesten uit Kenia, Senegal en Ethiopië. En uit dat laatste land, Ethiopië, komt de Ethiopisch-Nederlandse zangeres en danseres Minyeshu. Ze bracht drie maanden geleden een nieuw album uit, Black Ink. En vanmiddag repeteerde ze alvast met dat Nederlands Blazersensemble. Onze verslaggever was erbij, Botte Jellema. Leuk, we, uh, wij hebben ook in uh, 2007 natuurlijk gespeeld. En nu weer, uh, natuurlijk leuk. We gaan een uh, uh, paar liedjes van uh, de, de vorige plaat, uh, Dreda, gaan we spelen. En een paar liedjes van, van, uit de nieuwe uh, Black Ink. We die je maakt op het nieuwe album Black Ink. Daar heb je gebruik gemaakt van muzikanten... van onder andere Zucco 103. Ja. Braziliaanse roots hebben zij. Um, funky, pop. Ik hoor dat terug in je, in je album. En dan kies je voor een klassiek ensemble... zoals het Nederlands Basis om je te begeleiden. Wat spannend. Um, ja, ik bedoel, ik, ben, uh, ik voel me als wereld, snap je? En ik wil, uh, ik voel, uh, ik voel, uh, bedoel je, ik voel me als wereld? De wereld is... Um, wat I always wish, dat uh, een, een uh, citizen is, dat wereldcitizen uh, in yeah. de toekomst komt. Dan, dan ben ik, uh, snap je, de eerste. Je bent de, uh, in de eerste, eerste wereldburger? Ja, ja. Oh, okay. dat, dat zou het geeft <middels> zijn. Ik denk nooit uh, over, over uh, stijlen. Also, oh, moet, moet het om pop klinken of jazz klinken of dat klinken? Nee, ik maak gewoon wat ik voel. En natuurlijk met, met uh, muzikanten uit Nederland en dat is ook weer uh, een andere uitdaging. Net als op zoek met de jongens met, met Stefan. Stefan. En, we hebben ook een prachtige CD's gemaakt en we samen gezeten, samen geschreven, samen brainstormen gedaan en, en dat soort dingen. En dan, uh, dat, dat was het resultaat: uh, uh, uh, funky, een funky, krachtige, energieke CD. En, en ook met blazers is het weer anders natuurlijk. En uh, met een grote orkest klinkt weer heel anders en rijk en, en wijd en groot. Ja, dat vind ik te gek, dat vind ik mooi. Ik denk dat, dat, dat mijn wereld, mijn muziekwereld, uh, wordt wijder, voel ik dan. Hè? Als ik op het podium sta en zingen en horen wat er, hun spelen, die, die alle uh, details en alle lagen uh, in de muziek, uh, dat, dat voel ik, dat, ik, dat, ik, dat kan ik uh, uh, zoveel diamantjes indiepen. Even over je route. Je zei al van uh, ik kom oorspronkelijk uit Ethiopië. Je ja. bent in 1996 naar Europa gekomen ja. als artiest. Ja. Toen ben je naar België gekomen en ja. nu woon je in Eindhoven. Ja. Kun je nog iets meer vertellen over waar je oorspronkelijk vandaan komt? Ik kom uit Ethiopië. Ik ben in Dredo geboren. Dat is Oost-Ethiopië. En uh, toen ik was, Bijna negen jaar uh, oud was, uh, kwam ik naar, uh, met mijn familie natuurlijk naar uh, Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Dan ben ik daar opgegroeid uh, en als jong leeftijd ben ik naar, uh, in de muziek gewoon naar uh, een soort amateur uh, ge gezelschap uh, mogen ik mee doen. En dan heb ik twee jaar, soort van. Opleiding, is het. We hebben een andere systeem natuurlijk daar. Mm. En, en, uh, en daarna mocht ik naar uh, Nationaal Theater uh, natuurlijk werken. In Addis Ababa? In Addis Ababa. Ja. Maar dat vonden je ouders niet zo'n goed idee, hè? Nee, begin niet. begin niet. Uh, zelfs met die uh, amateurgezelschap... Uh, mocht ik niet doen. Want uh, ik moest mijn, mijn studie af. Maar daarna stikken ben ik ook naar Nationaal Theater uh, gegaan. En... Uh, en toen mijn vader hoorde dat ik de, daar bezig was... Uh, toen heeft hij mij uit huis uh, gezet. Wauw. Die muziek is dus heel belangrijk voor je. Dat was toen ja. al zo. Ja, toen... toen ja. Um, toen. Nou, nou, is de Ethiopische muziek ook een, een beetje bijzonder... ook ten opzichte van de rest van Afrika? Het is flauw om meteen over Rastafari te beginnen... maar dat heeft ook zijn roet in Ethiopië. Um, Begrijp je zelf wat nou het bijzondere is aan de muziek van Ethiopië... dat het zich zo speciaal maakt ten opzichte van andere eh, Afrikaanse muzieksoorten? Wat anders maakt voor Ethiopië is, wij gebruiken pentatoniek, Ethiopisch pentatoniek scales. Okay. Dat betekent dat je vijf noten in een ja. toonladder uh, ja. hebt zitten. Ja. Ja. Chinezen gebruiken het ook, geloof ik? hè? Ja, ook een beetje, maar dan andere manieren. En, manieren. en ook Mali okay. bijvoorbeeld ook, hebben ze ook pentatonisch, maar ja. ook weer. Ja. Ja. Wij, wij kennen er uh, zeven. Ja. Ethiopië is echt een uh, oude geschiedenis uh, en ook in, in de muziek. Ik ben met die muziek opgegroeid. Dus voor, zonder dat ik wist. Uh, het zat gewoon in mijn bloed. En ik wist dat niet. Hmm. Dat snap je? Totdat ja. ik uh, echt induik. Dus, Kun je dat uh, inzetten in de muziek die je nu maakt? Um, uh, ja, kijk. Ik heb uh, alle info's bijvoorbeeld of zo. Uh, in, ingezameld in mijn uh, hmm. lijf. of in mijn. Daarvan schrijf ik ook mijn liedjes. Ja. Bijvoorbeeld als je Blakking hoort, en dan ja, jij Black als Westers, ja, dan denk je, oh ja, dat is. Pop, een beetje rock en een beetje funky en zo. Maar voor mij of voor Ethiopiërs misschien, oh, dat denken dan, oh, dat is Gurage stamstijl. Snap je bijvoorbeeld in een centrum Ethiopië Kun je er een voorbeeld van noemen van één liedje waarvan je zegt, daar heb ik dat gebruikt? Hebo is bijvoorbeeld Gurage stijl. Wat dit Adetne. is ook bijvoorbeeld in Adetne. Adetne. Adetne. Adetne. Adetne. Adetne. Adetne. Adetne. mercy Adetne. Adetne. in Ik vroeg dus best nog wel even wat studie om dat album samen te zetten. Dus het is goed over nagedacht. My... Yeah. Ja, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. zeker weten. Want ik, ik doe altijd doe ik dat. En en. Natuurlijk, uh, de, de, uh, van technologie kun je ook uh, nog meer uh, induiken. In internet uh, zoek ik uit wat, wat eten ze, wat, wat drinken ze. Wat snap je alles? Wat, wat, uh, kostuum of, of whatever. En hoe doen ze dat in de ochtend en dat soort dingen. Dan, dan daarvan schrijf ik die, die teksten bijvoorbeeld. Ja, want we gaan de teksten over? Over het algemeen kan ik het niet verstaan wat je zingt. Nee, ja. Nee, ja. Het, het, uh, er zijn allemaal verschillende natuurlijk. Talen bedoel je? Uh, ook talen. En yeah. uh, deze keer in, in de Belijking uh, gebruik ik uh, niet zo verschillende uh, talen. Hmm. Alleen maar twee, drie. Eigenlijk. Normaal gebruik ik echt heel veel. Hoe spreek je er zelf? Ik spreek alleen maar één. <laughs> We hebben echt meer dan tachtig verschillende talen. Wow. En ik, ik ben in de stad opgegroeid. Dus nationale talen spreek yes. ik. Ja. En waar zing je over, over het algemeen, op je album? Over vrede heb ik, bijvoorbeeld. Wat zeer voor mij belangrijk is. Ik bied elke... Elke dag omdat om wij in onze wereld uh, dat wij vrede hebben. Mm. Maar het zit, elke album, mijn album, zit altijd over vrede. Um, uh, Hemingway natuurlijk, altijd. En schrijf ik ook uh, bijvoorbeeld in die kantak aan is dagelijks leven in het dorp. Uh, als je opstaat, wat je doet en dat mm. en dat. Mm -hmm. Over liefde natuurlijk. Er zijn ja verschillende dingen. Je zei net heimwee. Ja. Hebben je ouders het album gehoord? Um, ja, mijn zussen. Mijn ouders zijn niet meer. Ah. Uh, ja. Ja, mijn moeder is uh, zeven jaar geleden overleden. Um, ik was hier. Ja, ja ik bedoel. Ik... Ik ben zoveel dingen kwijtgeraakt. Uh, uh, niet alleen maar mijn carrière, mijn vrienden of zo, maar ook... Ik word opgevoed door mijn... Uh, ja, ik noem haar gewoon oma, maar zij, zij, zij was uh, buurvrouw van mijn moeder. Mm -hmm. Toen ik drie maanden was, mijn moeder is weggelopen. Uh, zij was zestien. En... Die mensen, die, die buren, mensen, hebben mij natuurlijk ontvangen en, en uh, mij uh, opgevoed. En toen ik vijftien was, uh, hoorde ik dat ik andere ouders uh, had. Ja. Wauw. Ja. Het is een heel verhaal. Het uh, is. Yeah. Waar gaat die heimwee dan over? Um, thuis? Ja. En... Heb jij een thuis? Nee. Daar ben ik op zoek naar, dat bedoel ik. Dus thuis, kijk... Um, hoe jij uh, langer uh, ook woont in het buitenland en hoe jij ouder woont. Hoe jouw verleden boven komt. Dus voor mij thuis is niet alleen maar omdat dat ik hier in Nederland ben. Maar ook daar al was ik dus op zoek naar, want... De, de dag dat je hoort dat je andere ouders hebt... en dan, dan begin je om te vragen... oké, okay, uh, wat heeft nou mijn vader gedaan? Wie was mijn vader? Snap je? Dat soort vragen... nu, nog, nu zit, zit ik echt heel erg in die, in die vragen te stellen. En helpt je de muziek uh, om... Je knikt om het één jaar. Ja. <laughs> heel erg... Ik kan het minst in mijn woorden, in mijn muziek uh, zitten. En, en, uh, ja. Veel plezier daarbij. Dank je wel.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 Roman, Roman, verder Roman, Roman, dat maakt ook niks. de met de spanje Roman, Roman, Roman, Roman, Zo Romantisch, dan hele jas. Romantisch, terwijl ik nou vergeta. Romantisch, maar nu zou hij In Yashu was dat de Ethiopisch-Nederlandse zangeres en danseres. En dit nummer heette Roman van het laatste album Black Ink. Donderdag is de première van de reeks optredens met het Nederlands Blazersensemble. En uh, daarna een tour tot 2 februari door het hele land te zien. Volgende week, op woensdag 29 januari, wordt de VSB Poëzieprijs voor 2014 uitgereikt. De prijs die jaarlijks de beste dichtbundel moet bekronen. In dit programma Nooit meer slapen... laten we de hele week dagelijks... één van de vijf genomineerde dichters aan het woord. En vandaag is dat Antoine de Kom. Hij maakt kans vanwege zijn bundel Ritmisch zonder String. Ik uh, heb nagedacht over de vraag... wat het beslissend moment was waarop uh, ik dichter werd... Wel, dat is geen moment geweest. Dat is een hele uh, periode geweest. Die begon ergens rond mijn zesde of zevende jaar... toen ik voor het eerst een gedichtje schreef voor mijn bruine tantes uit Suriname. En ik had pas eigenlijk gaandeweg uh, in de gaten dat ik dichter werd... toen ik mijn eerste bundel schreef. Dat was naar aanleiding van een bezoek aan Cayenne. En die, dicht, die bundel die heette ook Cayenne. Uh, hij was niet goed, dus ik heb er verder niks mee gedaan. Maar op dat moment kreeg ik in de gaten dat er wat, dat er wat mis was... Ja, wie zou nou mijn aspiraties voor het eerst hebben onderkend? Uh, ik, ik denk eigenlijk Leo Vrooman, met wie ik, zeg maar, min of toevallige toevallig in aanraking kwam. En met wie ik lang heb gecorrespondeerd, ook met Tineke. Ik ga al sinds jaren, elk jaar bij, bij ze langs in Fort Worth... Um, en het mooie van zijn uh, um, ja, erkenning, zeg maar, was... dat uh, we weinig of niet over poëzie uh, hebben geschreven of gesproken. Um, en dat is, denk ik, erg belangrijk. Um, uh, want, uh, ja, uh, poëzie, uh, er wordt wel gezegd dat een uh, dichter worstelt... met een of andere macht. Wel, uh, er is maar één principe wat ik aanhang, namelijk dat je zo min mogelijk... Uh, poëzie moet schrijven. Eigenlijk totaal niet meer. En als je dat eenmaal besloten hebt. Dan gaat alles vanzelf. Um, dat, er zijn wel eens, wel eens uh, lovende. Maar ook wel afkeurende woorden. Over mijn uh, werk ges gesproken. En uh, ja. Die woorden die vergeet ik uh, eigenlijk heel gauw. Want ik concentreer me erg op de poëzie zelf. Ik vind... Uh, uh, dat je die dan werkelijk niet meer moet schrijven. Maar mocht het komen, uh, dan hou je je daarmee bezig... en verder moet je gauw vergeten naar mijn idee dat je dichter bent. Um, um, soms dan heb je een geslaagde regel. En uh, zo is er ook in de bundel Ritmisch zonder string 1. Uh, dat is natuurlijk weer een regel die over poëzie gaat. En die staat in, uh, uh, het, uh, uh, in de cyclus uh, Grasse niet aanraken... Uh, die, uh, die cyclus die speelt, uh, zou je denken, op Hawaii. Dat is natuurlijk niet zo. En daar komt de volgende zin in voor. Nergens is het beter dichten dan op aan de rollende golven. Men nemen een stevige regel en houden zich daaraan vast. De golven breken op, de regel wordt schuimend gedicht. En als de golf op het punt van omslaan komt, is de bladzij altijd sneller... Dichten is zulk omslaan. Golven zijn al brekend en ontrollen. Dan pas echt hun poëzie. Uh, uh, ik, uh, ik hou wel van uh, dichterlijk surfen. Uh, en als je dat doet, dan, uh, dan uh, kom je in de vreemdste gebieden. Er is een reeks in deze bundel die heet Made in Honduras. Uh, nou, uh, uh, uh, zijn er mensen die geschreven hebben dat ik daar ben geweest... maar dat klopt totaal niet. De leukste gedichten schrijf je over plaatsen waar je nooit bent geweest. En deze gaat als volgt. Met hulp van Fix en Vim verklaarden we onszelf tot vergezicht. Wij we werden Arabisch een lichtzee, ergens in de woestijn die anders bleek... en nader toegelicht toeleend, een uitzicht op de Mississippi... We droegen t-shirts mee in Honduras. Daar herkenden we een stad die onze lichtgele aanwezigheid voor zijn bewoners verborgen hield. Alleen ons parfum deed nog denken aan flaneren door straten die regels bleken. En in een wijk van bladzijden het boek dat we zo konden opensnijden. En dat deden we. En lazen dat de mooiste billen ter wereld wonen op het eiland... waar de mensen in bomen leven... en verlegen katers zich van eerste sterven proberen te herinneren. Op dat moment vulden de vitrines zich. Weegschalen, wiskundige berekeningen... symmetrie van sterren met de vreemdste namen. We dachten te weten ooit onze handen te hebben gedroogd in een orkaan... toen problemen maar bleven hoesten... Een spoor van pastiers leidde ons naar een emmer met resten gips. In het instituut voor woord en gebaar stonden de machines op achterstand. Voorheen hadden ze in steeds hoger tempo geproduceerd. We misten de veelheid aan bekentenissen, tekens, correcties, maquettes... de nevel boven stad in oktoberzon. De mooiste binnen ter wereld wonen op een eiland... Ze leven daar in de bomen. De mensen ruiken al dus elkaars verlangens... die van sterkte ontdaan als potloodstrepen... in een schets zijn uitgevlakt door gum met geur van mulotaar. Sommige paarden hebben daar wieltjes en dekentjes tegen de regen. We zagen hoe ze in de drukte verdwenen. Er waren ook katers die in de haast hun meerbenig wezen bestegen. In de theesalon vlogen de jaren voorbij. China was nooit ver weg. Er kwamen heren in tropenkleding met frambozetaart... en serveerden die vol gaarne. De metro was laat. Toen de deuren opengingen, stegen brillen af... die van elke vorm ontdaan waren. Op het perron trok een klein leger gouden schoenen voorbij... Antoine de Kom, zijn bundel Ritmisch zonder string... is genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2014. Net als uh, de bundel Bewegend Doel van Micha Hamel. En die hoort u morgen. John Lennon die verzamelde zijn favoriete nummers in een rechthoekige houten kist... met een soort jukebox-mechaniek. Dat was lang voor het iPod-tijdperk, zoals u al begrepen had. En die singeltjes van Lennon, daaruit kun je nu, als een soort van muziekhistoricus... zijn muzikale smaak afleiden, want die box is dus later gevonden. In die box zat onder andere dit singeltje, want dat is dit nummer... van Smokey Robertson en The Miracles. What's so good about goodbye? What's So Good About Goodbye van Smokey Robinson en The Miracles uit 1961... afkomstig uit de box met favoriete singeltjes van John Lennon. De VPRO nooit meer slapen. Dat idee van John Lennon, je favoriete singeltjes in een doos... Was uh, precies het idee dat uh, Ingmar Heidse, de dichter, ook op een idee bracht. Namelijk een bundel De 40 van Heidsen. met zijn uh, 40 gedichten die hem als 15-jarige geïnspireerd hebben tot het schrijven van poëzie. En gedichten die hij zelf het liefst geschreven zou willen hebben. Chiske Mussen zocht hem op en hoorde daarvoor het eerst dat het idee ook daadwerkelijk van John Lennon kwam. John Lennon uh, had, een, had een draagbare jukebox. Die heeft hij heel kort gehad, maar midden jaren 60. Had hij een. een, een, een, een het, het type is ook bekend, de KB Disco Matic heette dat ding. Een Zwitserse jukebox. En daar passen dus uh, 40 singeltjes in. Uh, en dat ding heette draagbaar te zijn. Het schijnt dat hij 22 kilo woog. Dus het was nog wel een sleep. Maar je kon hem inderdaad van A naar B uh, uh, meeslepen. En dat liet hij dus ook doen van hotelkamer naar hotelkamer. In de tijd dat de Beatles nog toerden. En dan zat hij uh, s'avonds te luisteren naar die liedjes. En die, die waren ook directe inspiratiebronnen voor nieuwe liedjes. Dat, dat waren de veertig liedjes waar hij naar luisterde. Als hij zeker wilde weten van wat is nou een goed popnummer ook alweer. Nou, dan zette hij een, een van die liedjes op. Uh, en toen dacht ik, volgens mij heeft elke kunstenaar dat. Hij heeft een klein lees-luister-kijkplankje. Met dingen waar je naar grijpt als je denkt, wat is nou alweer een behoorlijk gedicht? Of hoe ziet een schilderij er nou eigenlijk uit als het echt goed is? Uh, nou, de volgende stap was, laat ik proberen. Uh, om 40 gedichten te kiezen. Ik, ik wist niet wat ik mezelf op de hals haalde. Trouwens, dat is nog niet eenvoudig. Uh, en ook wel omdat 40 in dit geval. Dat, dat is volstrekt de willekeur dat er 40 singeltjes in dat, in dat ding pasten. Uh, maar 40 gedichten is ook wel een hele aardige standaardmaat voor een dichtbundel. Heel veel dichtbundels hebben ongeveer zoveel gedichten. Uh, dus toen dacht ik, ja, eigenlijk ga ik een soort bundel van Frankenstein maken. Een soort bundel in elkaar plakken uit allerlei. Onderdelen die, wat mij betreft, een soort droomdebuut vormen van. Dat zou mijn ultieme bundel zijn geweest, zeg maar. Uh, ja, dat is het idee. Je zegt het was nogal een klus. Hoe heb je dat aangepakt? Ik heb het helemaal verkeerd aangepakt. Uh, ik, ik heb echt honderden gedichten ingescand en bekeken en tegen het licht gehouden. En ik heb heel lang het idee gehad dat het 40 verschillende dichters moesten zijn. En dat maakt het moeilijker. En op een gegeven moment besefte ik van. Ik, ik moet er soms ook twee van één dichter kunnen uitkiezen... als het echt een heel belangrijke invloed is. Want het is wel zo dat mijn invloeden... Uh, echt zeer sterke invloeden zijn terug te brengen... misschien wel tot een vijf, zestal dichters. En dat zijn allemaal dichters van ik denk... ja, daar had ik er al veertig van kunnen kiezen, zeg maar. Dus het is dan net te weinig als je er dan maar één van kan kiezen. Dus dan heb ik nou de vrijheid genomen om er twee te nemen. Maar verder heb ik gewoon... ik merkte van, dat, dat, dat verschoven heel erg vaak... En uh, ik merkte ook, en dat, dat is ook het lastige: van je wil je invloeden laten zien. Maar die invloeden dat zijn niet altijd dingen waar je per se trots op bent, nog. Het zijn vaak dingen waar je, waar je mee begon. Van je achteraf denk kan ik daar nou nog wel mee aankomen? Dat, dat, dat profileer ik mezelf hier wel mee als een dichter die, van zijn tijd, die een beetje weet wat hij wat doet. Dus op een gegeven moment ging ik ook geforceerd zoeken in oeuvres van grote dichters. Van de moet toch een gedicht van Lucje Bert zijn dat tot mijn 40 beste behoort. En, en, en dan vond ik het niet. En, en, dus is heel verkeerd. Dan ga je je favorieten zoeken... terwijl dat niet zo... Eigenlijk weet je het al. Eigenlijk zit het al in je hoofd. Eigenlijk is alles wat je al bijna uit je hoofd kent... dat zijn die veertig gedichten. Dus uiteindelijk heb ik heel veel modieuze keuzes weer laten vallen. En gewoon teruggaan tot, tot wat ik ken en weet... en wat, wat echt in, in mijn hoofd weer kaatst. Dus ja. dit is een eerlijke selectie? Dit is een eerlijke selectie. En dat, dat is uh, ja, in voor- en tegenspoed. Er zitten dichters tussen waar waarschijnlijk bijna niemand ooit van heeft gehoord. En er, en er ontbreken heel veel dichters... waarvan waarschijnlijk mensen gaan zeggen van... hoe kan het dat die er niet in staan? Hoe is het mogelijk in dat je niet... in het werk van deze dichter iets gevonden hebt? En dan kan ik alleen maar zeggen... het is een prachtige oeuvre en ik, en ik, ik, ik bewonder het afgrondelijk. Alleen ik vond niet dat ene gedicht... dat ik al halverwege uh, zelf had willen schrijven. Da, was dat het selectiecriterium? Uiteindelijk was, was dat het criterium. Dat je... Uh, dat ik, gedichten waarvan ik bij de eerste lezing al dacht... de eerste keer van... Oh, dat had ik zelf willen maken. En, en daarna meteen, verdomme, waarom heb ik dat niet bedacht? En vaak ook gevolgd door, dat had ik gewoon nooit kunnen doen. Dat kan ik helemaal niet. Wat ik het, uh, um, het leuke vind aan deze uh, bundel, of boek, zoals je het wilt noemen... Kijk, je bent inmiddels een dichter van tien bundels, geloof ik. De vorige ja, herste tien of Ja, gescheden. ja. En dat het, omdat jij bij elk gedicht ook een kort verhaaltje schrijft... met op welke manier het jou dan inspireert of, of tot, tot denken aanzet of zo... geeft het ook een soort uh, autobiografie van, van jou als dichter of jouw dichterschap weer? Ja, dat, ja, dat klopt wel. En ik, ik, ik vond dat enerzijds het leukste om te doen. Die gedichten uitzoeken, dat vond ik alleen maar moeilijk. Want Ik, ik zie echt voor elk gedicht dat erin staat... Uh, ken ik er gewoon zeven die er niet in staan. En, en dat minstens. En dat is echt vreselijk. Uh, en... En er zijn ook dagen dat ik, dat, dat, dat, ik, dat ik door het zetwerk heen blader en denk van... nee, ik had het andere ding moeten kiezen. Maar wat, wat dan hopelijk helpt is, is dat ik inderdaad weer een soort uh, toelichting geef... waarin ik probeer uit te leggen waarom ik het zo mooi vind. En uh, dat gaat bijna automatisch, hoewel ik het ook een beetje eng vind... over, over beginnen met lezen. En eigenlijk beginnen met luisteren, want eigenlijk kwam het luisteren eerst in mijn geval. De eerste cabaretplaten van mijn moeder toen ik nog maar heel klein was. En later pas het lezen van Dichters als Dichters met de dichter Bergman. De eerste dichter die ik echt waarvan ik teksten las ik ja, dacht dit, dit lijkt niet op de rijmpjes of gedichtjes die je kent... maar er staat gedichten op het omslag. Dus blijkbaar is dit ook een gedicht. Wat een rare mededelingen zijn het. En daar, daar blijven we worden, zeg maar. Dus het is ook inderdaad ja, de, de eerste schreden naar, uh, uh, naar lezen. Waar de vriend, het is hier prachtig. De koeien zijn ontroerend drachtig. De spoorlijn loopt dwars door het dal. Een vrouw beheert de waterval. Elk huis of hok met beemd en gaard verkoopt men op een aanzichtkaart. De mensen lopen traag en stug en komen op geen stap terug. Men zegt, God heeft ons klein gebouwd, maar sneed ons uit behoorlijk hout. Dit alles sta ik aan te zien. Zo is het paradijs misschien. En verder is hier alles prachtig. Het wordt me soms wel eens te machtig. Dit gedicht zit je aan tot schrijven voor ja, op dat moment? Eigenlijk wel omdat, omdat je dit in de vorm heel goed na kan doen. Het, het is... Het is uh, ik heb, op een gegeven moment heb ik een, heb ik een verhuisbericht gemaakt... wat, wat eigenlijk heel erg in die trans zat. Van waar de vriend, het is hier stil, de buurman heeft een houten bril. Et cetera, et cetera. Je kunt het heel makkelijk nadoen. Eigenlijk begon oh. het bij jou, die interesse voor poëzie... bij het luisteren naar, naar, naar tekstdichters ja. als uh, Hans Dorenstein. Ja, ja. Hans, Hans Dorenstein is, uh, uh, is, is, is, een, is een fantastische uh, tekstdichter. Uh, liedjesschrijver. En uiteindelijk ook natuurlijk muzikant, pianist, zanger, cabaretier... Uh, maar ik ken, ik ken hem vooral van teksten die hij maakte voor, voor anderen, voor, voor cabaretgroepen als, als, als, als Donkey Shocking en zo. En op een gegeven moment ging hij die, ging die dus zelf ook optreden. En mijn ouders die hadden daar een soort antenne voor. Mijn, mijn, mijn, mijn moeder met name is altijd heel goed geweest in cabaret heel vroeg ontdekken. Uh, ik, ik, ik kan het gepasse trots zeggen dat mijn ouders nog in het Herenlogement in Beuzigum en het is een... Is een is een theater zeg maar uh, zo groot uh, nou, als, het, als het bankje waarop wij nu zitten ongeveer. Uh, en, en daar zagen ze Abram en Freek, die zeg maar, met, met hun eerste show bezig was. Mijn ouders hadden dat soort dingen altijd vroeg door. En die gingen toen naar Hans Dorrestein. Die zou optreden in, uh, in Theater Kikker hier, hier in Utrecht. Uh, om de hoek ongeveer van uh, waar wij nu zitten. En zij komen binnen en Hans Dorrestein zit in zijn eentje aan de bar. En uh, er is een barvrouw en mijn ouders zijn er. verder is er niemand. En, heeft helemaal niemand een kaartje gekocht. En Alstorres kijkt en ziet hem binnenkomen. En het eerste wat hij volgens mij ook zei was van... oh, dan moet ik optreden. Dan moet ik echt optreden voor uiteindelijk is het van, nou, hebben ze een paar biertjes gedronken... en ging ieder weer uh, zijn zes. maar toen, toen had hij een plaat uit, die heette Bofkons uh, waarop hij met een uiterst somber gezicht naast een, een pinda-automaat aan een bar uh, zit. En daar staan nog wel heel veel fantastische liedjes op. En, uh, hij heeft er zelf ook over gezegd in een interview, dat hij over deze tekst Lente. En daar kwam ik wel eens onlangs achter, ik, ik las het pas een paar weken terug, dat hij het zelf ook als een van zijn beste liedjes uh, beschouwt. En dat hij het over Bofkond heeft, over die, over die LP, die, die je nou antiquaris nog wel kunt vinden. En zei dat hij het eigenlijk jammer vond dat hij toen nog niet zo heel goed piano speelde en nog niet zo best zong. En dat de opnametechniek ook een beetje te wensen overlaat. En hij zegt erover van dat is jammer, want een liedje als lente schrijf je maar één keer in je leven. En uh, ja, ik, ik denk dat het waar is. Laat het vriezen dat het kraakt. Laat het sneeuwen dat het wit. En laat opnieuw de kolenkit nu de liefde me zo tegenzit. Versrompel knoppen die ik haat. Dooi, trek terug tot een klein vak en zaaier. Zaaier, zaai het zaad terug tot weer een volle zak. En haal het vee weer uit de wei en keer dan achterwaarts bewegend. Drogend, daar het opwaarts regent, weer naar je warme boerderij. Laat het vriezen dat het kraakt, laat het sneeuwen dat het wit. En laat opnieuw de kolenkit, nu de liefde me zo tegenzit. Help, noordenwind, keer terug van zuid. Rommel weer aan deur en ruit. En laat de mensen van de kook weer overgaan op oliestook. Dan komt mijn liefste in wintertij. Als tranen stijgen naar mijn ogen. Waar ze één voor één verdrogen. Weer ruggelings terug bij mij. Bij mij. Ik schiet al vol halverwege het voorlezen van het eerste complet eigenlijk. Uh, het, is, uh, het is ook een mooi liedje. Het is ook, ook een mooie deun. Ik, ik hoor meteen die stem erbij natuurlijk. En... Uh, Lekker, het aardige is dat, dat, dat ik dit dus hoorde voor het eerst. Want die plaats was 74. Dus ik was een jaar of vijf, zeg maar. En het idee dat je in een liedje alles omgekeerd laat gebeuren. Wat je ook in de inleiding op die plaats zegt. Dat het, Hij uh, uh, maakt de vergelijking met zijn schooltijd. Dat er dan soms een instructieve uh, uh, 8 millimeter film werd gedraaid. En dat die soms eerst moest terug, teruggespoeld worden. En dat je alles dan omgekeerd zou gebeuren. Van de ei ging weer in de kip en zo. En... Uh, dat, dat dat misschien een inspiratie was voor het liedje. waarin Je alles, uh, je, je laat alles wat je niet zint, alles waar je, waar, je, waar je kapot aan bent gegaan in het leven... laat je gewoon weer omgekeerd gebeuren. Zodat het uiteindelijk, als je lang genoeg terugspoelt nog niet gebeurd is. En dat vond ik zo'n mooi idee. Ik vind, ik vind het nog steeds een prachtig idee. Ik vind heb je altijd... dat zelf wel eens gebruikt? Uh, ja, ik heb, ik heb het, uiteindelijk heb ik het uh, opgepikt. Uh, meer dichters hebben dat hoor. Er loopt een lijn... Uh, naar het, het gedicht Dag, Dag Liefje, wat ook in die 40 staat, van Alexis de Rode. Waarin op een bepaalde manier hetzelfde gebeurt. En, uh, ik heb een gedicht geschreven dat weer is afgeleid van het gedicht van, van Alexis. Dat heet Je had een potlood in je haar. En dat gaat inderdaad ook over dat een, een uh, en liefde wordt, wordt teruggespoeld... en uiteindelijk uh, uh, ziet, ziet de protagonist de liefste staan in silhouet... en is verliefd en weet niet hoe ze heet. Zullen we tot slot nog een vertaald gedicht doen? Of je vertelde ja. net al dat je tegenwoordig meer Engelstalige poëzie leest. Veel Engelstalige poëzie is wat verhalender van aard. Uh, hoewel het ook heel goed kan, kan zijn dat ik door dat verhaaltje heel veel dingen mis. Ik, ik besef dat ik allerlei verwijzingen mis. Uh, maar ja, daar ben ik dan ook niet door gehinderd, zeg maar... Uh, dus ik, ik kreeg een gedicht van Philip Larkin, dat op best oud is... 53, opgestuurd door een collega-dichter. Dat moet je eens lezen, dat is, dat is mooi. En uh, ik vond het meteen zo te gek, dat, er, dat, dat ga ik vertalen. Dagen. Waar zijn dagen voor? Dagen zijn waar we wonen. Ze komen, maken ons wakker, keer op keer op keer. Ze zijn om gelukkig in te zijn. Waar kunnen we anders wonen dan in dagen? Ah, het oplossen van die vraag zorgt voor de priester en de dokter in hun lange jassen... rennend over de velden. Ik vind het echt een schitterend gedicht. Het is ook eigenlijk onvertaalbaar. Maar wat heeft dit gedicht jou geleerd? Uh, het heeft me geleerd om, om, om te ontsnappen... ik, ik, ik begon uh, redelijk klankrijk en redelijk uh, ritmisch als dichter. Dat, dat, ja, dat, dat, dat komt ook door de liedteksten waar ik mee begon. en Later de, de meer, als anekdotisch weg is, de dichters... Uh, die ik, die ik graag las en redelijk vormvaste poëzie, die, dat heeft allemaal meter, ritme en klank. Dus dat, dat zijn mijn wapens altijd geweest. En ik merkte dat dat op een gegeven moment in de weg begon te zitten. Van, ik, kan, ik kan het altijd wel vrij aangenaam klinkend zeggen, maar eigenlijk, eigenlijk wil ik eens dus echt iets vertellen. Zonder dat ik meteen denk: van, loopt dit wel of uh, uh, heeft, dit, heeft dit wel genoeg binnenruim? Uh, en door die Engelsen te lezen, en, en dat, dat, dat, dat kun je nauwelijks heel erg ritmisch gaan vertalen. Tenminste, ik kan het niet. Uh, dus eigenlijk zeg je gewoon... je vertelt ongeveer wat er, wat er staat... maar het is, het is inhoudelijk zo rijk. De gedachte van... waar zijn dagen voor? Dat is alleen al... dat, dat is een vraag... als je, als je er echt over nadenkt dan word je gek. En, dus het is een goede vraag waarschijnlijk. Van, we wonen in dagen. De, de, ik dacht dat je woont in een huis... of eventueel woon je in gedichten... of slouwer... het is niet waar. We hebben alleen maar tijd. Wat, wat, wat weyland Wijnand ook zei... Van, je krijgt een x-zoveel tijd... en daarmee kun je doen wat je wil. Het is jouw tijd. Iets Anders heb je niet... Je hebt alleen maar tijd. Je kan wel ergens wonen, dat is best. Je kan ook, je kan ook niet wonen, maar je kan nergens anders wonen dan... dan in, je bent alleen maar op dit moment in de tijd. Daar kun je nooit, nooit aan ontsnappen. En uh, als je je af gaat vragen van, is er nou nog iets anders dan dit? Dan, ja, dan, dan, dan heb je inderdaad al heel snel een dokter nodig omdat je gek wordt. Uh, of, of een priester die je gaat vertellen dat er een je is of zo. Maar eigenlijk is dit dus dan een verslag van de eerste... Nou, wat is het? De eerste dertig jaar van jouw uh, dichterschap. Ja, de Twintig jaar. Ja, ja, ja. Um, maar dat is natuurlijk niet een staat iets, iets. Ik bedoel, John Lennon kon destijds ja. kon een, een plaatje eruit halen en een nieuwe erin stoppen. Bij zo'n bundel gaat dat wat lastiger, maar... Ja, dat, dat klopt. Dat, dat is jammer, inderdaad. Uh, inderdaad, ik, ik besef ook wel dat als, als ik het een maand eerder had ingeleverd... Dan, dan waren er al vijf gedichten anders geweest. En had ik het een jaar later had ingeleverd, misschien wel tien... En ik, ik, ik heb de indruk dat ongeveer de helft of zo... wel constant zal zijn dat ik daar altijd naar grijp. Ik geloof dat ik altijd naar dichters als Frank Koenengracht... En, en Menno Wichtman en Luc Ruey en, en, en K. Schippers en K. Michel... dat, dat zijn dichters die... die, die en alleen Teister ook, dat zijn echt de vijf, zes dichters... Die, die zo direct van invloed zijn en blijven. Er moet echt een hoop gebeuren. Wil ik denken van, nou, daar vind ik niks meer in. Ik hoop dat mensen dat zelf ook gaan doen. Dat, dat ze zelf denken van... Die 40 van Heidsen, een belachelijke keuze. Ik zei, als, als ik zoiets mocht maken, dan zou ik iets heel anders doen. En dat het op een gegeven moment een beetje, ja, dat, dat, dat het ieder zijn eigen 40 tot uh, top 40's maakt. Ingmar Heidsen, geïnterviewd door Tjitske Mussen. En de 40 van Heidsen, die liggen vanaf morgen in de winkel, verschenen bij uitgeverij Podium. Death Letter. Als er één nummer is waar de Delta Blues muzikant Son House om herinnerd zal worden, dan is het Death Letter, oftewel de Death Letter Blues. Het is een uh, nummer uit 1930, maar wij gaan luisteren naar een heel andere versie, de uitvoering van Cassandra Wilson uit 1995. Hey, man you love is dead, I got it And this morning, how do you reckon it ran? Who you saying, hey, hey Only the man you love is dead Well, I grabbed up my suitcase and took out down When I got there, he was laying on the cooling board. Cassandra Wilson was dat, Death Letter heet het nummer, opgenomen in 1995. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na midderdag. En dan is de gast actrice en muzikante Hadewig Minis. Die staat heden op de planken in de theaters. Met een voorstelling van filmmaker Alex van Warmerdam. Getiteld Welkom in het bos dat morgen. Ik wens u voor nu een hele mooie nacht. En morgen wens ik u een hele bijzondere dag. Fijn dat u heeft geluisterd. En graag tot morgen. De collega's... De collega's van Bakker Nederland die doen een naam eer aan. Die zijn nog wakker en die komen straks op deze zender... met het programma Nog Steeds Wakker. Een goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.